We gaan we verder. Hier was ook een vraag. Hij zegt ook overal dat de Malchut stijgt op naar de Bina, ja of niet? Dat de Malchut is Dien en Bina is Rachamim, is Barmhartigheid, ja? En dat was de partnerschap, ja? Dus die twee. Altijd moet je weten dat het altijd maar malchut steeg altijd naar de Bina. Altijd. In elke sfera heb je ook Bina. Ja of niet? En als wij zeggen dat die steigt hier in de Atik of in de arikant dat malchut uit het hoofd steigt naar de Chogma, of onder de gogma, betekent natuurlijk. Dat die gochma heeft ook op zichzelf, elke sfera in het hoofd, heeft ook tien sferot. Waar komt dan die, die malgoed te staan? In de bina, in de bina van de chogma, maar wij zeggen dat niet. Maar dat is veronderstelling dat jij dat begrijpt. Altijd malgoed steekt op, in de, als, ook als wij man uitspreken, man, man doen. De man is ook net zo als, precies hetzelfde wat wij doen met de man, dat is toch maalgoed van mij, steekt ook naar de bina, duidelijk het kan ook bina zijn van van jesod duidelijk eerst stap voor stap gaat het van maalgoed gaat het naar, naar de volgende naar jesod, et naar de maalgoed naar de bina van de maalgoed van de jesod ja en daarna gaat, et cetera, et cetera. Dus, maar dat is, dat je moet altijd weten, dat het, de hele, de hele correctie is, begint, de, de tweede beperking begint door het opsteigen, de krachten opbrengen, om de malgoed te brengen naar de binnen. Waar jij kan, de krachten moet je opbrengen, naar welke binnen, zeggen we niet welke binnen, Afhankelijk van jouw krachten, waar je het kan, hoe je het kan opbrengen. Ja, eigenlijk. Als het een krachtige gebed is, dan kan, het, kan je het direct doen, bijvoorbeeld een, een, soort, uh, een soort aangeregend, ja, een, een aantal, uh, hoe heet het, man, nog een man en nog een man, je kan het zo bijvoorbeeld enkele krabtreden al passeren, afhankelijk van de kracht, maar wij spreken niet alleen, Malchut stijgt naar de Bina. Want dat is dan alleen op die manier waarom? De Bina wil geven. En de Bina is barmhartigheid, die wil geven. Ja? En Malchut is din. die wil alleen maar ontvangen, die wil gochma. En de Bina wil geen gochma, oh, dan is het mooi. Dan is het een goede combinatie. Binazel wil geen gogma. En de dien, maar goed, wil gogma. Dan is het een goede combinatie tussen hen. Eigenlijk. Uh, we gaan nu verder. Let op. 33, de rechter kolom. Uh, de regel 33. Na de punt. שבה שעת שעת קדיש רצה 34 להית גלות לאולמות בכו חתיקון דהיטא קנד לינג דלינקר קולומד ישט רגל בצמצומ בד ו עבד ברשה דארי חנפין דההינו Kochema, schilo, Никуда Хада, degaïnu, dri amalchut, anikra, nekuda, Реша reša de arichan pin. Vyšam s'fir niet amala Esser svirot vijf de roos arihantin. Venista jem haros de arihantin besfira hoch zes stima a. Venishta hech achochma ke da vina Uwina, we zeifen de roos arihantin jats levarmi haros. De Hainou, Le Madregat Acht, Hagouf, De Arihantin. Hier staat de wortel van alles. De wortel van alle correctie. Alles wat we nodig hebben, staat hier, het begin daarvan. Let op, erg belangrijk nieuw, De basis van alle basisen. Let op. Basha'a de Atika kadisha in de tijd wanneer de heilige Atik Ratsa 34 la'id galot, la'olamot wenste om zich aan de werelden te onthullen aan de werelden is alles wat eronder is, bako' ha' tikun, krachtens de tikun, de correctie de itakken een bezemzumbed, die krachtens de correctie die, die hij he heeft ondergaan, of gecorrigeerd werd, bezemzumbed in de tweede zemzum. Kijk nou wat hij zegt. Ho avad resha de arichanpien. Hij maakte beresha de arichanpien. Hij maakte in het hoofd van arichanpien. Hier zegt hij dan Arihantpin opeens. Nu terug naar toe. Eerst in het Atik en dan in het Arihantpin. Ook precies hetzelfde kijk nou in de ja. De Want zie dat de binazen in het Malchut van het hoofd van Atik die omhuld worden daarop, dat, dat die omhullen de ja, die staan op het nieuwe op dezelfde niveau als ketter en gogma van het hoofd van Arichampien. Ja of niet? We hebben dat geleerd in het tweede, tweede simtsum Dat ketter-gogma, let op, ketter-gogma van elke traptrede is uh, daarin is inge, ingezonken. ingezonken de, het onderstel of binnen Azerampien en van de hogere traptrede. Hebben we dat geleerd? Ja? Klar. Waarom? Waarom? Hochma bleef in, in Atik. En Bina, Malgoed die zakten naar de hoofd, naar het hoofd van Arichan Pin. bekleedt dat, dat Bina, Malgoed van de Atik. zeer eenvoudig, in principe. Ja? En dan in Aitik, let op, en in, nu in Arigampin, dat is de volgende. In Arigampin hebben wij wat, hebben wij, dat is de hele correctie. Dat keter hochma van Arigampin, van het hoofd van Arigampin. Daar is precies hetzelfde. Ook daar is, uh, in in, uh, maar goed is ook opgestegen daar, naar de, in de plaats van, uh, onder de hochma en maakte dan schluss, dat er niet meer licht kan zo binnenkomen. En bijna en mal goed van, dus van arigampin is wel gezakt naar de volgende traptreden. Okay. Heb ik dat ergens beter daar ook, hier heb ik wat opgetekend. Hier heb ik, links heb ik alleen een... een kopie gemaakt van Arie Pien. en Arie Hanpeen, uh, uh, en tot Toten, tot Pien, om iets anders te laten zien, te laten zien de parzufim van de haren. Want via de haren, heb ik altijd gezegd, komt het licht van Gaia naar de mens, naar de, naar de mens. Duidelijk. Hoe zal ik vandaag proberen dat iets een klein beetje een beetje te onthullen aan jullie. Maar normaal zoals het hier staat op de tekening zien we dat aan de rechterkant van de tekening, zien we dat in de blauw zien we dat, dat is Pin. Dat is dan Gochma. en daar Malgoed, zie je, Malgoed is ook daar opgestegen links van de Gochma. En dat is waarover hij nu spreekt de, de uh, nu, de Hasulam, nu vertelt over hier dat dat stukje van Arigampin. Ja, waarom wij ontvangen meer van wij ontvangen van Arigampin. Natuurlijk Arigampin weer ontvangt van Aitik, maar wij spreken normaal dat wij, uh, waarom omdat alle zoals we hebben geleerd alle alle van dat die bekleid, uh, alle be bekleiden de partzuv Arigampin pin is de partsoof ketter van de tweede beperking. Van de tweede beperking, dat is de absolute. En daarom spreken we normaal over Pin. En niet van de atik. Maar we zullen ook een beetje doen over atik. Maar voor ons is het principe is hetzelfde. Niet hetzelfde, maar leg wel veel op elkaar. Dus Hij gaat ons vertellen nu van hochma. En de the Malchut, die stijg op onder de on hoogma. En Bina Zirampin en Malchut, die zakte ook naar beneden. Of die kwamen in het lichaam. Het is dan. Let op. Hoe Abid, wat heeft hij gedaan wanneer hij wilde zich onthullen? Zegt hij. Hoe Awad wat de Hanpin. Hij hey, maakte in het hoofd van Arie De heino, dat wil zeggen, twee. Behochmaselo in zijn Chokma. Chokma van de Arikanpin. En de Chokma van de heet Chokma Stuma. Chokma ja? Stima. Hoe zeggen dat? Chokma Stima betekent verborgen Chokma. Chokma die niet wordt onthuld direct aan de hele schepping tot de komst van de Mashiach. Chokma stima. stima. Dat wordt niet onthuld. Dus. Normaal, naar beneden gaat het niet. Maar er bestaat een manier waarop toch wel die hoogma geeft licht. Wat ik noem, wat wij zeggen dan, via de haren van Arigampin. Hoofd heeft haren, ja, hoofd heeft haren. Gezicht heeft ook eh, baard, ja. Ik bedoel, mannelijk. En dat Arigampin is ook eh, alleen maar mannelijk. Dat betekent alleen maar, alleen maar... Licht, alleen maar uh, rechterkant heeft. Dus dat is wat wij straks gaan leren. Maar deze chogma, let op die chogma van de Aryan dat heet dan chogma stima. Dus chogma die verborgen is, die wordt niet onthuld uh, aan geen enkel parts Waarom? Staat wel de heet het de maalgoed staat, de maalgoed laat het niet naar beneden komen. En toch wel op een of andere manier iets uh, kan het ontvangen worden. Hoe? En dat zal ik aan jullie proberen dat vanavond al aangeven. Wat de wereld niet kent, niets kent, niet dat niet kent. En dat alleen maar in de zoger werd onthuld. En... Arie heeft dat van de zoger overgenomen, ge, uh, natuurlijk met, God, met, met de hulp van, van boven, duidelijk. En een aantal, een paar andere kabbalisten hebben dat ook weer van Arie geleerd, ja duidelijk. En dat Jehoede afslag heeft alles, over, alles geleerd van Ari en zoger. geen andere bronnen bestaan. Ook niet in het Jodendom vind je nergens iets anders, duidelijk. Waarom? Alle andere bronnen die hebben dan, Brijay Tseravasiya, ook nog de omhulsels van Brijay Tseravasiya, ook niet de ware Brijay maar alleen maar de omhulssels daarvan. De hele Torah wat ze leren, dat is alleen maar omhulsels van Brijay En kijk nou waar wij staan nu, een Atik van het Zilud. Nou, wie, wie leert daar? Als je het met hen bijvoorbeeld begint te spreken, dan zeggen ze, dan gaan ze je belachelijk maken. Ik kende iemand die kwam in een rabbi tegen, niet hier. En, en iemand die mij kende van vroeger, die zegt. En hij wist, uh, wo, uh, yeah. <laughs> weet dat ik met Kabbalah bezig ben. Hij zegt, en zit je nu al in het Hij heeft altijd een woord gehoord van het Zit je nu al in het Ze weten niet. Maar doet er niet doen, maar kijk nou wat wij doen. En zonder dat... <laughs> Niemand krijgt een redding. Vergeet het maar. Redding betekent redding. Van jou, Van onze egoïstische wensen. Je komt altijd jouw jou ego tegen. Bij jezelf. Ja of niet? Hoe, kan je dat, hoe kunnen we daarmee... Wat kunnen we daarmee doen? En wat we leren... Kunnen wij we de weg hebben. Ja? Yeah? Met alles... Met al het zwaarte wat we hebben... <laughs> Zwaartepunten die wij dan hebben, waar we niet kunnen ontkomen, want wij zijn geen engelen. Zullen we toch een gaatje hebben waaruit kunnen wij, wij het licht kunnen putten? En dat is de redding. En dat wil really ik graag dat jullie dat beleven. Want zo so is het, want daarvoor, daarvoor zitten we hier. En daarvoor is het, ben ik ook ingehuurd. Van boven is mij ook gegeven dat ik moet hier dat aan jullie geven. Dat zou geweldig zijn. Eindelijk, maar alleen geduld, kijk uh, de heino zegt, dat wil zeggen twee behogma in zijn gogma die, dat die de, de, de, de punt is gekomen die maalgoed, is in zijn gogma gekomen de kuda hada, een, de kudah en de kudah is punt, een, de kudah zie je dat, kwam ook hier in de, in de in de in de gogma, de heino Shallah, helemaal goed, let op. Drie, En je je naar de Dat wil zeggen, dat de malgoed, die nekuda heet, die, die een punt heet, die heeft zichzelf als punt gemaakt. Het is alleen maar een punt. Net zoals, waarom is het een punt? Net zoals we hebben gezegd, gesproken over een sofer, over een schrijver in de Torah. Wat die gaat doen, die begint altijd met een punt, ja of niet? En hij heeft een perkament. Alles is licht. Perkament laat zien dat het licht is. Alleen maar licht. En hij gaat met zijn pennetje. Het eerste letter begint hij. Altijd een puntje. Ja of niet? Doet er niet toe welke letter gaat hij maken. Letter G of letter A. Altijd een puntje zet hij. Zo zit ook die malgoed die steeg op. Waar overal naartoe. Is alleen maar nog als een puntje. Eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dus zeg je zo dat. De puntje dat, dat, dat puntje, dat, opste, dat de maalgoed, die, heet, die het in punt heet. Liefgenaar, die steeg op naar het hoofd van Arigampin, dat hebben we ook gezien. Waar steeg ze op? Zij was hier, zij was op haar ware plaats, op de maalgoed van het hoofd, oftewel de, of de, de pij, de mond, is maalgoed. En zij steeg op naar de ogen. In het oog, oftewel Chogma. In het hoofd heet het oog. chochma heet oog. In het oog. En hij steekt op naar de Chogma. Visham niet na hanukwa hamala or lehalbish le halbish esesferot de esesferot de oh Nu komt het. Nu komt het en dat is erg belangrijk. Let op. Wesham en daar, dus waar zij staat, let op, kijk nou kijk okay, goed, hier, dat is, hier staat de, ma de maalgoed van de hoofd van de, het hoofd van Arie en nu ga ik over van dat stukje naar links ja, daar heb ik ook een, een pijltje opgetekend, ja, pijltje naar links en hier laat ik het zien wat hij ons vertelt, en nog verder dus dat staat de goed hier, en zij is nu ingesteld achter de gochma en zij is nu een vrouwelijk geworden. Oftewel, de grens is getrokken. Heeft, uh, getrokken. En nu, Wesham, vier, niet tak na Hanukwa. En daar is ingesteld die Nukwa. Hanik, of Hanekudal, beter te zeggen misschien. En dit punt is ingesteld daar. Hamale or hozer, Die, of de Nukwa kan je zeggen, vrouwelijk die doet opstijgen, let op, oorgozer het werkatste licht. Le halbisch, om te bekleiden, esser sverrot tins, sferot die roosde Arihantpin van het hoofd van arikhampin Wat betekent dat, let op. Dat is wat overgebleven was, aes uit van het hoofd van arikhampin Wat? Keterchochma? Ja of niet? En daar was het, niet meer uit het hoofd, en goed van het hoofd, die kwam in het lichaam, van het parsthof, en dan bleef alleen Ketter en nou, het licht blijft altijd komen, aankomen, het licht blijft altijd, wil, wilt altijd binnenkomen, ik kan hem niet stoppen, ja, ik wil niet ontvangen, het is jouw zaak, maar, maar, is, ja, daarom, daarom leren we ook in de Shir Hashirim, in het hooglied, ja, leren we dat, ja, die, die offerde ook de herinnering ook daar. Iemand heeft dat geleerd, gelezen dat, de het Dat uh, Die komt aan, die komt aan, aan bellen of zo, so, aan de deur, klopt aan de deur en ze zegt nee. En die zegt doe maar open. En ze zegt nee, ik heb nou mijn voetjes gewassen, ik heb dat, ik heb dat, dat is, Het licht wil altijd binnenkomen. En dan wil ze wel dan, en hij is al weg. Dus, maar dat is dan betekent, kijk, het aankomende het licht, die komt wel nu waar naartoe. Kijk nou, dat is het hoofd van eigen De Malchut, die, dat puntje staat nu onder de Hoogma. Dat is alles wat de Parzouf nu kan krijgen, ja of niet? Tot de Hoogma, tot de Bina, tot, tot de Malchut. Ja, tot de Malchut, nog een keer. Let op goed. Ik voel wel nog een verweer, maar probeer niets niet te verweren. Probeer jezelf openstellen, absoluut. Ik voel verweer. Daarom ga ik ook, ook ik ga dan, uh, als het ware, stotteren. Uh, ik voel verweer. Probeer je niet te verweren. Probeer je absoluut openzetten en over, overwin je al je overzet. Wat je begreep en niet begreep, Niets wil ik begrepen, alleen kijken. En dat zal helpen. Eigenlijk, alleen kijken, overwin niets toe, alleen maar zit net zo, alleen laat het aan jou gebeuren en iets anders. Dan zal het geweldig dat geweldig dat zien. Kijk, het licht wil altijd binnenkomen en het hoofd heeft zichzelf klein gemaakt, alleen maar twee spheerrood, twee lichten kan het hoofd zien. En in plaats van vijf. Als wanneer de malgoed stond, staat in de malchut zelf van het hoofd, dan kan ze alle vijf lichten voor zichzelf zien. En nu de malgoed staat, ziet alleen maar hoeveel lichten alleen. Twee, alleen maar ketteren, toch maar. Dan gaat die malgoed ook dat licht dat aankomt, alleen twee lichtjes, lichtjes die binnenkomen, die door haar komen. Zij gaat hem ook weer katsen. Ook voor dezelfde, precies dezelfde, wat, ja, twee lichten. En zij gaat, gaat hem ook voor twee lichten weerkaatsen. Dus dat is het weerkaatste licht. Of met andere woorden, zij gaat hem omkleden. Ik heb het niet, op, niet, niet opgetekend, anders wordt het slordig. Dus zij gaat, gaat hem omhullen, net zoals huls. Haar licht, het licht van hem al goed, is een dikke licht. En het licht van aankomende licht is een dunne licht. Zij gaat hem omhullen, net is een wolkje. En alleen voor twee sferot, Ja of niet? Twee. Welke licht zit daar nu in het hoofd? Niet haasten, maar kijk zeggen. Alleen maar twee lichten kan ze zien. En niet meer. Hoeveel, wel, welke lichten zijn dat? Die zij kan zien nu. Die de parzuf in het hoofd kan zien. Twee lichten. Nefeshroeg. Ja, twee. De kleinste lichten. Ja, maar nevers. En roeg, ja, alleen maar twee. Zie je dat? Terwijl vroeger was, waren er allemaal, alle vijf lichten. En nu alleen maar twee lichten kan in het hoofd, zitten alleen maar twee lichten. Duidelijk? Het hoofd. En die andere lichten, die komen niet omdat er geen kilim zijn. De lichten kan, kunnen niet komen binnen omdat er geen kilim zijn. En de andere kilim, binasir, en goed. er zijn nog geen kilim, maar de plaatsen in het hoofd die zijn uitgegaan uit het hoofd. In het, het hoofd zit nu alleen maar ketter hoofd nu alleen maar en gogma. Eigenlijk, Dat is het hoofd nu. Na de tweede beperking. En na de tweede beperking blijft alleen in het hoofd alleen twee lichten. Ketter en Eigenlijk en niets meer. Nou, dan is het, er komt een aankomende, aankomende licht en zeker gaat, gaat hem weer weerkaatsen, die maal goed. Alleen twee lichten. Oké. Okay. Uh, uh, en daarmee gaat zij bekleden, dat oorgozeer, zie dat weerkaatste licht, gaat bekleden, daarmee tien sfeerot van het hoofd van Arie Hanpien. Kijk, nu blijven nu alleen maar twee, spherot, twee lichtjes, ja, of twee sferoten. Het hoofd. Het is alleen maar kleinere hoofd geworden, maar een kleinere hoofd of een grotere hoofd heeft allemaal 10 spirood, ja of niet? Een hoofd van een baby of een hoofd, hoofd van een gewichthever. Een, uh, een zwaar, zwaar, zwaar gewicht nog. Een grote kop of een kleine kop. Alles uh, heeft 10 spirood. Dus hier ook in het hoofd nu van Arie pin, Links. Spreken we van links, ja? De tekening van links. Zitten ook 10 spirood in het hoofd. Oké, okay, tien van, van welke kaliber? Alleen van twee lichten. Alleen, maar tien sfeerot. Dus zij bekleedt nu al die tien sferot, aankomende lichten. En zij bekleedt die tien, die twee lichten aankomende. En zij gaat ze weer En zij samen maken dan als het ware tien sfeerot, uh, uh, van, van het hoofd van Arikan we niet vijf, Haros de Arichan Pin, de Chokma Stima. Oh, let op wat je ons vertelt. En het hoofd van Arichan beëindigt, niet staan, beëindigt, eindigt, kan je zeggen, eindigt, Besferat Chokma Stima, in de Sferat Chokma Stima, in de verborgen Chokma. Klopt het of niet? De hele parsoef nu van het hoofd van Arie Hanpien, die eindigt met die gogma. En die gogma is bijzonder belangrijk voor ons. Deze gogma, zie je die gogma? Die in het hoofd van Arie Pin, alles komt van haar. Ja, al het licht, alles wat wij ontvangen. Aan de ene kant, we ontvangen niets daarvan, direct. Maar op een of andere manier ontvangen wij daarvan dan. En dat zal ik proberen dat, vandaag een beetje dat te vert vertellen. We ishta hach. Zes. Hachokma. Keduchra, we nukwa. Kedachar, kedachar, we nukwa. Ubina, u rampin. Ubina, we zoon. de roos, arikant pin. Ja, het is Kijk wat je zegt. En er blijft nu hochma. Hochma. Dus daar bedoel die deze hochma. Ge in het hoofd. Die blijft nu ingericht, ze is nu ingericht als, staat het hier, als manlijk en vrouwelijk Dus nu in het hoofd hebben we Chochma, Keter en Chochma. En Chochma heeft nu Malchut bij zichzelf. Dan Chochma is, de sfera zelf is manlijk en de Malchut is vrouwelijk. Duidelijk. De chogma is als het ware mannelijk en de man, man, man, in, in dis, in daarmee is het nu de correctie heeft plaatsgehad. Hoe? Ah, in die chogma hebben we nu een mannelijk en een vrouwelijk. Oh, dat is al de correctie. Ik? Dus, en kan, licht kan uh, omhuld worden. Ik? Omhulling betekent bevatten. Ja, wat is omhullen? Wij spreken zo, omhullen, omhullen betekent bevatten. Waar, waarvan dan komt de bevatting? Van een lagere, lagere moet het hogere bevatten. Het licht is hoger, het komt van boven naar, naar beneden. Als de malgoed, alleen de malgoed doet, hoor gozer, maar malgoed kan hem weerkaatsen. En de, uh, hoeveel zij kan hem weerkaatsen, dat is de bevatting van die malgoed. Dus, zij gaat hem omhullen en de licht binnen haar is. En zij gaat hem omhullen. En zij gaat hem bevatten in de mate waarin zij hem kan omhullen. En dat is wat wij tekenen, is alleen maar een beeld te laten zien. Maar als twee, als een lagere en hogere, bevinden zich op één op niveau, betekent dat een lagere bevat het hogere. Oké. Hoe winna, dus... Nu hebben wij hier, zegt hij dat, dat de Chochma, hebben wij dan, dat de Chochma is nu ingericht als mannelijke en vrouwelijke en bina zeerampin en bina een zoon, dus bina zeerampin en nukwa of een malchut, hij zegt hier zoon, de roos van de hoofd, van het hoofd van Arichampin, hier of hier zelde. die, zegt die dat, jats ule waar, die kwamen uit, Miharoj, Miharoj, Miharoj, die kwamen uit het hoofd. Eigenlijk, de, de Malchut die maakte een volle stop. En Binaze Malchut die kwamen uit het hoofd. De Haino, dat wil zeggen, Le Madrigaat, Acht, Hagouf de Arikantpin. Dat wil zeggen, naar de, naar de plaats, naar de trap van het lichaam van Arikantpin. Lichaam heb ik niet opgetekend hier, omdat om niet ingewikkelder te maken, Phud. maar kijk, nu, eigenlijk, dat is lichaam, Dus is hier, waar de, dat is, ja, de plaats, dat is hier, dat is lichaam, lichaam, de van Arif, en de bena zeer, en de die, Zacht naar het lichaam, van het Oké? Okay? Want onder het hoofd, wat staat onder het hoofd? Lichaam, ja of niet? Dan, lichaam is betekent hier. Oké, okay, hier hebben we nog iets anders. We zullen leren dat, dat er een ontstaat. So we we noemen dat de hals. We zullen leren hoe dat precies word, en de the hals, die vormt dan de the bina, de bina, waar de bina is dat is de hals en zeer en and pin and malchut, oh sorry hier, waar de bina staat van de arie pin, dat is de hals van, word hals als we zullen zien maar belangrijk is dat de bina, zeer en and pin van het hoofd van arie and pin, die zakten uit het hoofd in het lichaam ja, want wat is, want welke volgende traptreden, onderste traptreden van het hoofd van het Arichanpien, lichaam van het Arichanpien? Ja of niet? Uh, acht na de punt. We zesot hochma it pashet, we apik, mene, bina. En dat is het geheim van dat de hochma verspreid werd en uitkwam. En kwam uit mine vina En daaruit kwam Bina. Dus uit, uit arikan de hoofd van arikan kwam de Bina naar beneden. In het lichaam. De Hainu, dat wil zeggen, Shechokma. Hotzia leef je dat de Chokma heeft haar, de Bina, de Chokma heeft de Bina uitgebracht. Uh, naar het aspect lichaam gof. ja die heeft de, de bina laten uitkomen in het lichaam nou ja ja? die die goed omhoog op om die die pers eigenlijk Oh, en nu wil ik daarover hebben. die die die die zie je dat? is die die die die die die als die Malchut nu omhoog komt. En nu let op, erg belangrijk. Erg belangrijk nu is het het moment waar wij weten beginnen. Eerst was het hoofd van Arie Pien. die bevatte hoeveel? Sferot, vijf. Ja, altijd vijf. Of tien, wij zeggen vijf. Keter, Chochma, Bina, pien. en Malchut. Vijf, ja of niet? En nu, als gevolg van het tweede beperking. Waarom is het de tweede beperking? Moeten we altijd weten waarom? Ja, dus uh, omwille van het scheppen van, van de wereld uh, om, en opdat de wereld zou voortbestaan anders de wereld zou niet kunnen voortbestaan zoals in, het Arik, sorry, in de Adam Kadmon. Daarom, maar goed moest verbonden worden met de Bina. Waarom? Zo so is het. En als we het consequent gaan leren, dan zullen we weten dat in elke toestand moeten we precies hetzelfde doen. Doet het er er in welke toestand. Je moet jou maar goed trekken naar de binnen. Altijd, onverbiddelijk. Eigenlijk, wie dat niet doet, die pakt, een, die pakt een geweer en die gaat schieten. Eigenlijk, ik zeg het, of, of, ook nog op die manier, of ik zeg het op, ik bedoel ik in allerlei opzichten, betekent ook, die gaat schreeuwen thuis naar zijn vrouw, of, precies, precies hetzelfde, dat is alleen, alleen dat is een kwestie van, alleen de gradueel, ja, schieten, ja, die gaat schieten op, aan. altijd eerst, in plaats daarvan, eerst uh, maar goed trekken naar de binnen. Dat is, dan betekent wat we hebben gezegd, van taf naar Shin ja, de, de tweede bodem. Altijd alleen stoelen op de tweede bodem. En dat eerste bodem, die maalgoed. De maalgoed moet je altijd verstoppen bij jezelf. Okay? Dien. Dat is de dien, de dien. Dat is echt maalgoed, de maalgoed. Altijd verstoppen bij jezelf. Ja, dempen. dempen. Dempen, precies. Altijd die moet je altijd verstoppen en werken alleen met die maalgoed. Die, die opgestegen is naar de Bina. Dat is hetzelfde goed. Maar wanneer zij staat op haar eigen plaats, is zij onbruikbaar. Deze, 6000 jaar onbruikbaar. Dan, om haar bruikbaar te maken, wat gaan we doen? We gaan haar steeds brengen naar de Bina. Als ik haar breng haar naar de Bina, en dat zit in elke partsoef, in elke sfera hebben we dan die twee dan zullen we hebben in elke sfera twee. Malchut, Malchut, op de plaats van die sphera waar ze niets kan uh, aanrichten. Ja? Dus we mogen, moeten haar ver, ver, ver, verstoppen daar. En de andere bina, Malchut, die in de bina, met de bina is verbonden op de plaats van de bina van die sphera, Daaruit kunnen we wel licht ontvangen, naar beneden. Dat komt, dat is, dat is erg niet, niets, het is, het is niet moeilijk, maar tegelijkertijd is het, overwinnen jezelf, hoe meer, dat komt wel. Als je eenmaal dat aan jou onthuld wordt, dan gaat het alles gewoon erg worden, gaat het rollen echt flink, gaat het enorm veel vooruit. Opeens gaat het zo upwards, echt waar. Het is alleen maar geloven, vertrouwen, absolute vertrouwen. Let op. En nu gaan we nog een keer. Dat voor de tweede Tsimtzum waar alleen maar vijf sferoten in het hoofd, maar, en We spreken alleen van het hoofd, maar hetzelfde is in het lichaam en in het onderstel. Yeah? Nu, let op. Als nu de malgoed stijgt opnieuw naar de Bina of onder de, onder de Chogma, wat gaat het gebeuren? Hier waren daarvoor allemaal vijf lichten, ja of niet? Licht is al, was altijd, want zij hadden vijf sferoten in het hoofd. Betekent dat die sferoten die, die waren gevuld met licht. Sfera betekent niet iets, sfera betekent een plaats waar het licht kan binnenschijnen. Dus. Daarvoor waren vijf lichten. En nu... Uh, die stijgt nu op naar de onder de, de uh, hoogma. Natuurlijk altijd komt ze in de bina. Maar we zeggen dat zo. Wat gaat er gebeuren? Die drie lichten, let op, heel het belangrijkste, want hier is het, jarenlang sli sliep ik niet, jarenlang leid ik eronder, Nu kon het niet begrijpen, niemand kon mij antwoord geven. En nu geef ik aan alsjeblieft, neem dat, ja, ontvang dat, waar kan je, wie kan je jouw vraag, antwoord geven, ga ergens of overal naartoe, reis maken naar Amerika, naar die andere jongens, wie, wie geeft jouw antwoord erop? Dansen samen, drinken vodka samen, of weet ik veel. Maar let op, daarom, let op is erg bijzonder belangrijk wat ik wil vertellen. Wat ook Henk, wie zie je, Henk had het eventjes aangekaart. Let op, hij zegt moet je dat uitpersen. Kijk nou, natuurlijk. Kijk, als je nu gaat van de Bina, in het Bina haar, uh, van de Malchut. Malgoed staat nu waar. Eerst stond op haar eigen plaats in de mond of de plaats van de malgoed in het hoofd. En nu gaat die malgoed opsteeg, steegt op, naar de, uh, waarbij gaat, als het ware, het licht van de bina-zerampine malgoed uitpersen naar boven. En nu let op, welke lichten blijven over en welke lichten worden uitgeperst. En nu gaan wij uh, kijken wie zegt wat. Nog een keer. Mal goed, de malgoed, die steeg op, na, nu gaat opstegen naar die, onder de hoogma. Dus dan de, het licht, lichten die waren tot nu toe uh, in de Bina, in de Zeranpien. Malgoed, die worden uitgeperst. Ja, waar? Helemaal uitgeperst uit de parsoef. Ja, maar die twee, twee bleven over. Welke, hebben we het, welke over, zijn overgebleven? We hebben daarover gesproken. Nevers en Roog. Welke waren dan uitgeperst? Welke waren uitgeperst? De rest. Neshama. Kijk, Neshama is. Neshama is. in Het de, licht in de, van, de, van, de, van de bina. Je heet Neshama. De van de licht van de serapien, dat is dan Gaia. En waarom? Oh, zie je, eh, direct hoor ik, ik zie wel dat Henk een beetje zo gaat fronzen, zijn voorhoofd erg goed. Maar dat is, betekent dat ook die relatie tussen die verhouding, dat weer, dat we hebben geleerd, heb ik altijd gezegd, een nieuwe is steeds moeten we dat doen, totdat we, totdat we het helemaal onder de knie krijgen. Wanneer de lichten en kilim of sferod niet op hun eigen plaats zijn, niet overeenkomen lichten met de sferod of lichten met de kilim, dan hebben zij een een, een of omgekeerde verhouding. Wanneer zij weer op hun eigen plaats staan, dan overeenkomen zij. Kijk nog een keer. Als er alle vijf sfer, als als alle vijf lichten wel in de in het in het parzof, in het hoofd zijn. Dan alles wordt netjes. Dan in de in de sfera staat licht. Nee, als vijf alle vijf lichten zijn er. Wie zegt dan? Oké, okay, ik zeg het. Maar kan wel. Ik zeg niet eh, dat wil niet zeggen dat die dat die denier. ik zeg het Kijk, als alle alle vijf sferot gevuld zijn, dan alles staat op zijn plaats. Ja, de laagste maar goed, daar staat licht nevers. ja. Want, want waarom? Omdat lichten komen van, la, van laag naar boven, naar, naar hoog, naar binnen. Ja? Van laagste lichten, dat is erg belangrijk om dat echt als, als een wiskundige tabelletjes van vermenigvuldigingstabelletjes, ver, vermenigvuldiging, vermenigvuldigingstabelletjes te leren. Want dat is absoluut belangrijk. Anders ga je in de zoger ook uh, uh, verdwalen. Men wordt verondersteld dat je dit weet. Kijk, als alle vijf lichten zijn in de, in de parsoef, dan betekent alles staat op zijn plaats. Dat in de maalgoed staat, malchut komt, het licht, nefesh en sirampin. De volgende roeg in de bina, nishama in de gogma, Chaya in, in de keter yichida. Klaar, als alles bij elkaar al staat. En nu, en nu gaat het, de malgoed steigt op, nu naar, onder de gochma. Onder de dat wil zeggen, binnen de ze en malgoed, zijn onder de malgoed. Dan blijft het alleen in de parzoef alleen, ketter en gochma, twee, sferot. Kijk, dat zei dat wij zij noemen, ketter en gochma, dat is dan, dat is dan natuurlijk uh, omdat het zo is ten aanzien van alle vijf sferot. Maar qua lichten, in die en hochma komen alleen maar de laagste lichten. Ja of niet? Het licht, licht nefesh nef, is in de chogma. En het licht Ruach is in de Keter. Oké? Okay? Maar de onderste kilim. Nu bleekt het zo, nieuw de het zo, dat de bina is er niet, ze randpien is, is er niet, licht is er niet daarin. Dus als ik nog eentje zou bijkrijgen, dan zou ik krijgen welk licht? De volgende licht. Nee, als ik bijvoorbeeld nog bina zou erbij krijgen, laten we zeggen, laten nee, nee, nee. we zeggen dat Parzuf wordt gecorrigeerd en nog de bina kan ontvangen, dan welk licht komt het? Huh? De shama waarom? Dan zou dat, kijk, als Bina nu actief zou zijn, op eens. Dan zou dan de nefers da, dalen naar de leiche plaats, naar de Bina. Nefers zou komen in de Bina, ja of niet? En, en dat licht van uh, uh, ruach, die zou zakken naar de Chokma. En het licht, de volgende licht, Neshama, zou dalen, afdalen naar de Keter. Want dat is erg belangrijk, om daarmee te spelen thuis. Ja, dat we niet de tijd daarvoor spenderen. En nou, laten we zeggen dan, stel dat het nog zerenpien nog ook gecorrigeerd wordt. Hoe dan wordt het? Dan, wat wordt het dan? Dan zou dan weer, als zerenpien gecorrigeerd wordt, dan betekent dat ook gaia binnenkomt. En als de malgoed gecorrigeerd wordt, dus hoe lager de kilim, hoe meer, hoe lager gecorrigeerd worden, hoe de grotere lichten binnenkomen. Eindelijk, het is niet wat welke licht komt in de kilim, in de, in de, in de maalgoed belangrijk, maar welke licht komt in de parzuf, dat is belangrijk. Eindelijk. Dus als ik binnen zou gecorrigeerd hebben, dan zou in de parzuf komen neshamah. Daar gaat het om. Maar nog steeds staan ze nog niet op de juiste, op de juiste plekken. Als Zerampin gaat, zou een licht komen in Zerampin, of zich ze ge, ze gecorrigeerd zou worden, dan zou licht Gaia binnenkomen. Maar steeds staan, maar ze gaan staan nog niet op hun eigen plaats. En wanneer de malgoed al gecorrigeerd wordt, dan komt er licht Gaia, alle licht dat is een beetje daarmee te de spelen het is erg eenvoudig, alleen moet je dan net zo, of maak zo'n twee twee twee, ik zei, twee uh, cylinders, markeer zij ja, en ga eentje daarin stoppen en maak de, op de ene streepjes en dan die streepjes, doe maar die streepjes dan van beneden naar boven, Mal goed zeer tot en met jichida, en de tweede tweede, de tweede, tweede cilinder, de tweede cilinder die binnenkomt, markeer hem naar lichten, ja, van neven schroeg, nesemach, en dan kijk nou hoe dat gaat, als je hem stopt, ja, als je die, dat cilinder die lichten voorstelt, en je gaat hem naar binnen halen, naar die andere cilinder waar staan, de sphero en je gaat leren dat op die manier ja? totdat jij helemaal automatisch ziet dat, ja, de hele bedoeling is dat alles wat we hier in onze op, op onze lessen op tekeningen zetten, dat je alles uit je hoofd van binnen in je hart gaat optekenen. Eigenlijk, alles is tekening alleen nodig om, om in, in je hart plaats te maken. Oké, okay. let op nu. Dat is een belangrijk moment. Dus wanneer, als Malgoed nu steekt op naar onder de, onder de gogma. Dan, we hebben gezegd, je gaat al die drie lichten uitpersen. En die lichten, drie lichten, dat zijn de gar, de drie eerste lichten. Ja, de drie eerste betekent uh, de lichten van Neshama, Chaya en Yichida, dat zijn de lichten, normaliter is dat de lichten van het hoofd. Ja of niet? Ja of niet? Yichida is het licht van de keter, keter ja. en... Uh, het zijn allemaal die, die, die, die lichten. Dus welke lichten worden nu uitgeperst door, door het opsteken van de malgoed naar, naar onder de ketter, onder de hooghoog. Lichten, uitpersen betekent dat de ja, sferood. Uitpersen van beneden omhoog. Dus je gaat, kijk. Ja, kijk je weet het wel, dat bestaat zo ja, iets. Kijk, hoe heet het? Uh, een mixer. Ja, we hebben een mixer? We er uitgegooid, ja. uitgegooid, erg goed. Uitgedrukt, uitgedrukt. uitgedrukt. uitgedrukt erg goed. Het ja? is goed uitgedrukt. <laughs> dat, dus, die, wat betekent ja, dat? Dus, er waren vijf lichten daarin. En jij gaat nu dat met dat, net zoals met een zuiger, een ja? cilinderzuiger, jij gaat het omhoog pushen. Wat betekent dat? Dat die lichten die waren in Binazirampin. en goed, die worden uitge, uitge, uitgegaan. Die uitgaan uit die hoofd. Uit het hoofd van Arigampin. Let, let op elke woord. Want wij nu, spreken nu over het hoofd van Arigampin. Natuurlijk in het lichaam ook dezelfde processen vinden plaats. Maar voor ons is interessant het hoofd. Dus het lichten... Die, die drie hoogste lichten worden uitgesmeten, als het ware, uit het hoofd. Welke lichten zijn, worden uitgesmeten uit het hoofd? Heel huh? ja, goed, die geda ga je in de shama, dus het hoofdlichten, die lichten ook van het hoofd. En nu vraag ik jullie, welke lichten zijn dat? Wat waren twee soorten lichten in het hoofd? Welke? Er waren daarvoor waren ook twee soorten lichten. Daarvoor was het aankomende licht, ja, mannelijke licht, dat naar beneden kwam. En was ook de orgozer, ja of niet? Ja. Ook weerkaatste licht was van welke plaats? Van de Malchut. de Malchut. Malchut kon weerkaatsen het licht van de Malchut tot Yishida. Malchut kon vijf lichten van zware licht. Het licht van Malchut betekent het licht van de Zware licht, ja of niet? Zij gaat reactie, reageren op het licht. Het is niet aankomende licht. Ja of niet? En nu vraag ik, welke licht was nu uitge, uitgegaan uit de parsoef naar de bron? De, de, het eerste of de tweede? Aankomende licht? Aankomende licht natuurlijk. Aankomende licht kan wel uitkomen. Waarom? Aankomende licht, jij ja, begrijpt wat ik bedoel? Aankom, er is niets anders. Wat er bestaat? Licht en klie, ja of niet? Niets bestaat meer, ja. Bestaat natuurlijk, bestaan de ministeries en alles in de wereld, ja, en, en mobieltjes, et cetera. Maar alles komt erop neer dat er is licht en de klie. Ja, ontvanger. Ja. Nou, al, nu wat mijn vraag is: aankomende licht is onafhankelijk van de klie, ja of niet? Als een klie, ontvanger de krachten heeft, de krachten heeft om, te, om het licht te ontvangen, dan voelt je het lichten. Als men onvolwassen is, of men niet waardig is, dan gaat het licht gewoon weg, uit, het waar, uit de waarneming van de mens, ja of niet? Nou, nu, op, door, door welke reden dan ook, in dit, in dit geval is het door Tsim Tsum ook de Kilim konden niet alle vijf lichten Ontvangen, ja. Daarom kwam de Malgoed in halverwege naar, naar boven. Kijk, dan die aankomende lichten van Bina, die vulden daarvoor, Bina, Zerampin en Malgoed, die kwamen terug naar de bron. Heelig. Oftewel, ze zijn altijd aanwezig. Maar in de waarneming van de kli is het net of zij weg, weg zijn. En nu, kijk, okay, let op, en nu, hier zit de, de, de essentie van alles. Daarom, daarom hoorde het luister goed. Maar er waren hier twee lichten, twee soorten lichten, ja of niet? Eén was de aankomende licht, de ware licht, het ware licht van, dat van buiten kwam, van boven kwam, mannelijk. En was er was ook een vrouwelijk licht, licht van de schepping zelf. De weerkatzen, het weerkaatsen van het licht zelf is een reactie van. De schepping van de klie, ja of niet? Dat is een zware licht. Het weerkaatste licht is een licht van zware licht, ja of niet? Kan die ergens weg? Kan die komen weer naar de bron? Natuurlijk kan die niet komen, duidelijk. Zware licht, die kan nu niet teruggaan, uh, uh, de engelen die dan. Nee, de weerkaatste huh? de, is een massaag. Ja, die kan. Oké, okay, okay, nou nieuw, maar kijk, nieuw. we hebben gezegd dat drie lichten waar, drie aankomende lichten, let op, erg goed, erg belangrijk hier is het, nog een keer, wat we wat nu gaan doen, we gaan beleven dingen die, die in de wereld maar een paar mensen beleven. Heellijk? En dan laten we zien aan de hele wereld dat het werkt, duidelijk, dat een mens hoeft absoluut niet religieus te zijn zelfs liever dat hij niet religieus is dan gaat hij nog eerder het licht ontvangen hij is nog eerder worden, dan eerder geliefd door de schepper dan die religieuze mens Eindelijk. als die zichzelf corrigeert dan gaat de mens die niet religieus is gaat dan in de voeten van hoger dan alle religieuze. waarom? alleen maar dan gaat hij zichzelf verbinden met het licht niet religieus betekent ook dat die mens als het ware ontmoet Ontworteld is, dan gaat jouw wortel zapen, zappen, sap ontvangen van het licht. Heb je dan nog een religie nodig? Dan heb je absoluut niets nodig. Dan wordt het een religie, dan ga je dat, ga je dat kijken naar dat als een kinderlijke bezigheid. En dat is ook zo. Maar dat is niet verkeerd. Weet ik. Maar wat wij gaan doen is, leer maar let op. Nog een keer. Alles is eenvoudig. En tegelijkertijd onmetelijk groot en gigantisch. En onderzicht, on, ondergrondelijk. Altijd, alles blijft toch ondergrondelijk. En tegelijkertijd wel rechts is ondergrondelijk. En links kan je leren. Op die manier steeds, steeds rechts, links, rechts, links. De mens is niet alleen maar één leentje. Ja? Dan kan je niets leren. Ja, men zegt zo, doe dat, moet ik dat doen, eh, bij 45 graden moet ik dan in de keuken mijn soep doen. Of in de 90 graden, in 70 graden. Dat is wat ze leren. Ja, ja zoals in Rusland, in de communisme heb ik al verteld. In de, communistische, in de communistische Rusland. Dan zaten ze in de vergadering en dan zit dan de baas, de, baas, of de, de voorzitter van de vergadering, zegt tegen al die arbeiders. Morgen gaan we jullie allemaal ophangen. Nog vragen? Hebben jullie vragen? Nee, niemand geeft vragen. Wie is voor daarvoor? Iedereen steekt zijn vinger op hoog. Iedereen is daarvoor. En dan een zegt, daar aan de, aan, de, aan de laatste stoel achteraan staat een, een, een Joodse werknemer. En die zegt, mag ik een vraag? Ik wil een vraag. Mag ik een vraag? En dan zeggen ze ook, wat dacht is wat gaat je dan doen? En hij zegt: uh, De taal moeten wij meenemen, of, of de vakbonden zullen dat uitdelen. <laughs> uh, uh, for, uh, precies hetzelfde is a religieuze is Net zo so lijkt precies hetzelfde. Hij wil niet weten, hij wil niet relatie hebben met Akadosh Boroghu, met de heilige gezegende. Hij vraagt nou, de, vraagt nou: De ene vraagt de priester, de andere vraagt de rabbi. Hij vraagt allemaal precies één pot nat, mijn vrienden. Absoluut één pot nat. Waarom? Geen één van hen, allemaal bemiddelaars, allemaal geschften, geschäften maken geschft, allemaal maken ze geschäften Daarom, jij moet jouw relatie opbouwen met het licht en niets anders. Licht en klik Eigenlijk, let op. En als je gaat doen, je zal zien, het leeft. Eigenlijk, leeft het licht. Wat we nu spreken over. Van binnen is het. Ik ben, ik lees Licht wat komt omhoog, naar beneden. zo moet je ook, zal je ervaren dat precies op dezelfde manier, je dan leven daarin, nou, heb je daar iemand nodig, heb je dan iemand anders nodig, heb je iemand die, die voor jou, uh, weet ik veel, leeft of dood gaat, of niet, jij gaat leven voor jezelf, jij gaat dood gaan voor, voor weet ik veel, doet er niet toe, maar eerlijkheid, waarheid en met, en niet een komedie. onthouden, Kijk, okay, let op, uh, nog een keer, let op. Als nu die drie lichten gaan uit, en dat zijn de aankomende lichten, ja, aankomende lichten, ze gaan gewoon naar hun bron. Maar hier was ook, waren ook drie lichten, die overeenkwamen met die aankomende lichten, maar die waren de lichten van de schepping, ja, of niet, van die weerkaatste licht. Zij kunnen niet uitgaan. Ze kunnen wel, ze worden ook uitgeperst uit het hoofd, uitgegaan uit het hoofd, maar verder dan het hoofd kunnen ze niet uitgaan, ja of niet? Omdat zij zwaar zijn. Let op wat het gaat gebeuren. Ze kunnen niet uitgaan van het hoofd en dan verlaten het hoofd. Dan gaan ze die lichten, want ze zwaar zijn, ze gaan door de gaatjes, de gaatjes, die werden ook gemaakt door, aankom-, door de aankomende licht die uitkwam. En ze gaan door die gaatjes via het hoofd van pin. en ze maken door die gaatjes en door die gaatjes komen ze uit en dat is dien. Want Orgozer is dien, ja of niet? Of niet? Iedereen begrijpt waar ik het over heb? Dat weerkaatste licht is dien. Din. Want dat is dan de het weerkaatsen van de malgoed van de aankomend licht, dat is dien, ja of niet licht, dat licht dat van boven naar beneden komt is rachamim, is, is maar barmhartigheid ja? en het licht dat van beneden naar boven komt is dien, dus die, die dat nieuw dat uitgegaan licht die ging naar zijn plaats naar zijn bron, maar dat die drie lichten die nu van de weerkaat van het weerkaatste licht, die ook uitgegaan zijn, ja, die kwamen alleen maar uit het hoofd, en ze bleven hangen aan het hoofd. Dat zijn de haren, en daarom haren zijn eerst zwaard, in, in de zijn ze zijn allemaal wit, nog. Want, ja, zullen zien hoe dat komt allemaal. Iedereen begrijpt nu wat het allemaal is, dus, daar komen kanaaltjes van het hoofd, en dat Orgozer, dat weerkaatste licht, dat dien, die kan niet gewoon uitgaan uit het hoofd en verlaten dat die is een zware licht. Eigenlijk. En die gaat alleen maar via de hartjes en binnen die hartjes zitten en dan hartjes worden gevormd. En binnen die hartjes zit dan dat licht, dat nieuw. welke licht is dat? Dat licht van de maalgoed, die weerkaatste licht, gaat nu uh, via de haartjes, betekent erg dunne kanaaltjes, waar dat, dat weerkaatste licht nieuw uitkomt uit het hoofd. En dat gaat eerst via het hoofd. Dan gaat het eh, eh, naar de oren toe. En bij de oren eindigt eindigen de haren van het hoofd. Ook zij gaan vormen nieuw uit het hoofd uitgekomen zijn, vormen zij ook tiens Ja of niet? Alles is tiens verrood. van de aankomende licht, Nu komen zij uit het hoofd en die hebben, dat is ook een correctie. Welke correctie? De hartjes, die zijn net als kanaaltjes, die zijn een vorm van kilim. Ja of niet? De hartjes zijn kilim. En binnen die hartjes, daar zit ook het licht. En dat is net als licht. Dan hebben we de correctie. Ja, dat is al de correctie. Wat betekent dat? Dan kan dat bevat worden op zekere manier. Dus, gaat het, ook, dus het gaat via, de via het hoofd naar de, over, de, over het hoofd. Dat zijn de kinsveroot van het hoofd. Van Harry En dan, dus daarin zit licht. Van welke licht? Daar zit al het van het hoofd. Daar waren lichten van het hoofd. Dus daar zit ook dan het licht van Keter en Gochma. Maar niet aankomende licht, maar het weerkaatste licht. Maar het is wel van allure van, van, van het hoofd. Ja, of niet? Van het licht van het hoofd. Dus de waar, het ware licht, let op goed, het ware licht dat uitkwam, dus het aankomende licht, van, hoog, van, die, van die drie, van de, uh, wat wij noemen dat, de gaar, van het licht van het hoofd. Kunnen we niet ontvangen van Gaia en Yechida. Kunnen we niet ontvangen. Maar de vervanger, ja, dat wat uit het hoofd komt, van buiten, dat kunnen we wel ontvangen. Iedereen begrijpt het in klein, gewoon principe. Van binnen kunnen we niet ontvangen, van binnen is het sluis. Ja, vanaf dat gochma, stima, kochma dat binnen is, kunnen we niet meer ontvangen. Hier is binasta, maar goed, van binnen staat het. En laat niet door. kochma Maar dat is dan als oormakief. Dat is als omringende licht. Dat is dat wat komt nu uit het hoofd van arie -Pien. Dat is omringend licht, noemen we dat. Heellijk. Nu gaat dit tot de oren van arie -Pien. Van buiten. En vanaf de oren beginnen de beginnen de correcties, 13 correcties van het uh, baard, van de baard. Dat is wat allemaal de wereld niet kent. En men weet dat het heilig is. Oh, dat, dat is dat natuurlijk 13. Waarom 13? Dat is het. Dat is het begin. Dat is de wortel van 13. Oh. Met met Dodera 13. 13, 13 eigenschappen van de barmhartigheid, daar komen ze vandaan, waar komen ze aan, hoe krijgt men barmhartigheid, van wie? Duidelijk, dat zijn de. dus vanaf het hoofd, in het hoofd hebben wij, we zullen leren, hebben we dan correcties van het hoofd. En dat zijn die, de negen, van Harry en Pien. En de correctie van de baard is 13, ook hebben we hier ook 22. Ook in vorm van 22, de wortels van de 22 letters. Eigenlijk zijn nog geen letters. Maar het zijn al de wortels van de letters. Zie je dat? Waarom? Wat letters betekent dat al? Ah, dat is een echte kilim. En dat zijn alleen maar nog aangestippeld, aan iets van puntjes en zo, zo. En dan, als het komt, al tot de bina, en dan de zat de bina, de, de, de onderste, het onderste bina. En zero en pin, en pin. En dan beginnen de ware letters. Maar hier is alleen maar de... de... de kiemen daarvan. Zo zullen we op die manier leren... hoe dat iets ontstaan is. Hoe komt dat allemaal dat, et cetera, et cetera. Zullen we het allemaal leren op die manier. Nou, hoe gaat het gebeuren? Loop, let op. Dat is het hoofd wat er gewoon overgebleven was. Aan de... dus aan de zijkant, via het hoofd komt het. Die... Orgozer, ja, Orgozer, wat wij noemen dat, die komt daar en die gaat vormen al die correcties, wat wij noemen dat, correcties van het hoofd, ja, het haar, haar van het hoofd, dat heet, en die partsofim, die gaat vormen de partsofim, partsofim van Sarot, van het, van de haren. Dus door de haren wordt licht ontvangen, nu euh, doorge, doorgestuurd naar de lager, hoe, let op, Via de alighantieën, via zijn hoofd, gaat het naar zijn mond. Ja, hier is dan ze, naar zijn mond. En, en in, in zijn mond, zullen, eh, kijk, zo gaat het. Dat zijn in het hoofd. En dat gaat, dat is eigenlijk, gaat het langzaam, gaat het dan naar zijn uh, mond. En dan onder mond is nog een baard. Ja? En de baard. Loopt de baard van Arichandpien, loopt tot, tot de tabor. Tot de tabor. Loopt eigenlijk tot, helemaal naar beneden tot het hoofd van Zerenpien. Ja, dat, dat lichtje komt van buiten naar Zerenpien. En Zerenpien in het hoofd gaat in, Zieren, in het hoofd van Zerenpien ook iets dergelijks opbouwen, zo ook zo'n uh, lichten van baard. En daardoor kan ook Zeeranpien ontvangen gaaien. Uh, Oké? Okay? Nu gewoon niets gewoon, met je hoofd. Alleen, dat is dan ontvangen, dan, dus Arieanpien ontvangt dan uh, van buiten gaat die dan die via die kanaaltjes, via die haartjes, baardjes, Trans, trans, transporteren, transporteren, uh, het licht gaia. <coughs> ja? Niet, de ware, niet het ware licht gaia, als het ware, maar die, als het ware die druppeltjes, maar dan van die afkomstig van die, weer van de orgozer. En dat gaat naar de, Arichan, naar de hoofd, naar het hoofd van nou, Zerenpien. En pin gaat ook weer zijn vormen, form, zijn eigen, hij heeft ook een hoofd en hij heeft ook nog een baard. En dan weten we, daarom zien we dat Arihantin is mannelijk, die heeft haar en en, en hoe heet het? En baard. En zeeranthin heeft ook haar en baard. Helemaal. Alleen zeeranthin heeft zwarte baard, omdat hij al, al, al dicht bij de kriptis is. En zwart en de baard van Ariantinus is, is wit. Eigenlijk op die manier zeer ze ontvangt ook en zeer geeft ook verder naar beneden. Op die manier, waar ontvangen we licht ga je. op die manier, maar niet van binnen, niet van binnenkant, niet maar van buitenkant kan het wel door het uitstorten van het licht uitpersen naar boven van het licht. Daar kunnen we van buitenkant alles ontvangen als orbakief, als omringende licht in de vorm van omringende licht